Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. En negen banken hebben in Amerika een megaschikking getroffen om te voorkomen dat ze worden veroordeeld voor kartelvorming. Ze betalen daarvoor meer dan 6 miljard dollar. Visa en Mastercard worden ervan beschuldigd dat ze samen met de negen banken die hun creditcards uitgeven onder meer prijsafspraken hebben gemaakt. Winkeliers zouden daardoor zijn benadeeld. Bovenop het schikkingsbedrag van ruim 6 miljard dollar komt een tijdelijke verlaging van de transactiekosten voor winkeliers. Dat kost de creditcardmaatschappijen en de banken nog eens ruim een miljard dollar. De schikking moet nog worden goedgekeurd door een federale rechter. De directeur van Greenpeace Nederland heeft gisteren een tijd vastgezeten. Ze werd met twaalf medestanders opgepakt in het hoofdkantoor van Shell in Den Haag. Daar voerde ze actie tegen de proefboringen van Shell in het Noordpoolgebied. Ze waren doorgedrongen tot de directiekamer van Shell waar Sylvia Borre van Greenpeace een toespraak hield. Vervolgens werd ze door de politie opgepakt en zes uur vastgehouden. Greenpeace vindt olieboringen in het Noordpoolgebied onverantwoord... onder meer omdat lekkages daar moeilijk te bestrijden zijn... en enorme schade kunnen aanrichten. In Los Angeles is filmproducent Richard Zanuck overleden. Hij produceerde kaskrakers als The Sound of Music, Jaws en Planet of the Apes. Zijn vader was een van de oprichters van filmstudio 20th Century Fox... Richard Zanek werkte daar ook jarenlang, totdat hij in 1970 door zijn vader werd ontslagen. Daarna begon hij met veel succes voor zichzelf. In 1989 won Zanek met Driving Miss Daisy de Oscar voor beste film. Hij bleef tot zijn dood actief in de filmindustrie. Dit jaar nog produceerde hij de horrorcomedy Dark Shadows, met in de hoofdrol Johnny Depp als vampier. Richard Zanek was 77 jaar.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 En dan schreeuwt ze en dan zwijgt ze. Ik schreeuw en zwijg naar haar. We gaan ook dan ook vandaag nog uit elkaar. CD van jou, CD van mij, CD van ons allebei. Maak een kregen van mijn moeder, we gaan mijn moeder.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 we gaan hoe ook vandaag nog uit elkaar. CD van jou, CD van mij, CD van ons allebei. Maar grijp van moeder, van mijn moeder, dus van mij. CD van jou, CD van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 Why you working? Разных бед в нашем доме поселился замечательный сосед.